Uur. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal militairen in het Nederlandse leger moet komende jaren fors omhoog... Van 70.000 nu naar uiteindelijk 200.000 militairen, is het idee van staatssecretaris Tuinman van Defensie. Het kabinet wil jongeren enthousiast maken voor Defensie, zodat ze bijvoorbeeld als beroepsmilitair aan de slag gaan of reservist worden. Verslaggever Roel Bolsius vertelt hoe het kabinet dat voor elkaar wil krijgen. Dat doen ze door een grote campagne te starten, maar ook door jongeren tussen de 18 en 27 jaar een vragenlijst te sturen. Zou je bijvoorbeeld willen dienen, onder welke voorwaarden dan? Nou, daar krijgen ze dan antwoord op. Daar kunnen ze dan op doorbouwen. Maar het belangrijkste van die enquête is dat jongeren denken, hé, hey, Defensie, misschien is dat wel een baan voor mij. Maar over vijf jaar moeten er al 30.000 militairen meer zijn dan nu.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 Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen begint zonnig. Later trekt vanuit het noorden wolken over het land. Valt ook wat regen bij maximaal 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Milde avondspits nog steeds in onze regio. 40 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je nu momenteel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dus de knooppunt zijn uit Geest 3 kilometer met 20 minuten oponthoudt. Want na een ongeluk is daar de rijbaan dicht. En op de A10 vanuit het Koenplein naar Watergaas meer 10 minuten vertraging bij Amsterdam over Amstel. En 247 Amsterdam-Horen. Bij Broek in Waterland altijd nog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 deepest trenches of my thoughts That's right. toch iets. Weet niet waarom dit steeds opnieuw moet ik Weet niet waarom dit steeds opnieuw moet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 your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 Sometime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 Yes, the answer, only the rider knows. Can't we about a roadless travel? The road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 Ja, yeah. het weer bepaalt de setlits. Zag hem gisteren nog op de stad, houden kaart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 En uh, dan hebben we nog zo'n uh, minuut of tien te gaan uh, wat uh, betreft uh, deze, uh, dit eerste uur. En je hoort ze al op de achtergrond. First. En ze zullen vandaag een wat meer akoestisch setje gaan uh, laten horen. Dat is in tegenstelling tot deze band al heel anders. Want die pakt er behoorlijk uit. Ik heb het over T-Rex en zaak is niet in de, ha in de haak. Vandaag gesprekken zo raar Hoe maakten zij dit toch waar! En dan de taak Altijd en stel zo vaak Het is in de maak Wanneer is het nou eens raar? Want alles in puin Weer alles in puin Grote rotzooi Niet bepaald Zo mooi Alles in puin Weer alles in tuin. Grote rotsvormen niet bepaald. Zo mooi, dit is dus vaak. Zaam is niet in de haam. Hey, is dit nou gaaf. Zo super super gaaf. Voor ongeloof, toen dit naar nou voren stond.